Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen en zondag is het volop zonnig met temperaturen tussen de 30 en 33 graden. Na het weekend neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Eerst blijft het met 25 tot 30 graden nog behoorlijk warm. Later in de week daalt de temperatuur richting de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB-verkeersinformatie. Er staan twee files in Nederland. Allereerst op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen en Eemnes en Eembrugge. Drie kilometer na een eerder ongeluk. De weg is daar weer vrij. En op de A67 Eindhoven richting Venlo... staat ook een file tussen Geldrop en Afritzomeren. Twee kilometer door een ongeluk. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan?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 de Republiek Indonesië uitriep. Het is een, een gevoelige dag in de relatie tussen Nederland en Indonesië. Heel lang geweest in ieder geval. Een dag ook die zeven jaar geleden voor het eerst werd meegevierd... door een officiële vertegenwoordiger. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. Een Nederlandse vertegenwoordiger. Dag meneer Bot, goedenavond. Goedenavond. Waar was u vandaag op 17 augustus? Vandaag was ik bij de ambassade van Indonesië in Wassenaar... Om deze dag mee te vieren. En men heeft dan altijd een flag-raising ceremonie. Dat wordt dus plechtig de vlag gehezen. Het volkslied gespeeld. Uh, afijn, er zijn veel mensen uit de Indische Indonesische gemeenschap aanwezig. En dat is dus een plechtigheid die meer dan een uur in beslag neemt. Omdat Indonesië nemen veel waarde hecht aan een waardige viering van deze dag. En gelukkig was het mooi weer. Dus iedereen was buitengewoon tevreden Zeker. dat ze in de tuin dit konden meemaken. Wat beweegt u om daarbij te zijn? Nou, um, op de eerste plaats uh, heb ik natuurlijk uh, Indië en Indonesië en de leven ervaren. Ik ben er geboren en een stukje getogen. En op de tweede plaats was ik degene die uh, inderdaad in 2005 uh, staande naast Joko dus deze viering heb meegemaakt en ook bij die gelegenheid dus heb uitgesproken uh, dat Nederland uh, dus de zeggen erkent. Uh, en uh, begrijpt uh, waarom deze uh, datum is uitgeroepen als onafhankelijkheid. En wij hebben ons natuurlijk altijd vastgehouden aan 1949. Uh, en uh, de Indonesiërs hebben ons dat altijd toch min of meer kwalijk genomen... dat wij niet die onafhankelijkheid als het ware volmondig... Uh, nou ja, uh, erkend, uh, gewaardeerd, uh, geaccepteerd hebben. En dat heb ik dus bij die gelegenheid gedaan. En tegelijkertijd heb ik toen tot uitdrukking gebracht... dat terugkijkend uh, naar de geschiedenis van die tijd dat wij misschien aan de verkeerde kant van de geschiedenis hadden gestaan. Ja. Laten we nog even luisteren naar dat fragment waaraan u refereert... toen u minister van Buitenlandse Zaken was. En uh, laten we zeggen toch de erkenning van die onafhankelijkheidsdatum van Indonesië... Uh, ook aan de Nederlandse kant uh, als het ware uh, waardeerde en, en vastlegde. Op 17 augustus zal ik dan ons land vertegenwoordigen bij de Indonesische herdenking... Van de op 17 augustus uitgeroepen onafhankelijkheid. We happily welcome this. We take it as recognition that we Indonesians became independent because we decided to be independent and proclaim it. Ja, ik vind het geweldig. Vroeger zeiden we altijd niet. Er. Het feit dat de minister hier wil komen en aanwezig zal zijn op onze onafhankelijkheidsdag is al een. Grote stap ons van A large number of your people are estimated to have died as a result of the action taken by the Netherlands. En on behalf of the Dutch government, I wish to express my profound regret for all that suffering. Hoe, hoe bijzonder is het, uh, meneer Bot, voor u om daar dan uh, te staan. Hè? Als, als Nederlander, maar zoals u net al zei, als jongen. geboren in Batavia en daar tot de eerste tien jaar. Ik wil niet zeggen probleemloos opgegroeid, daar komen we straks nog wel op, maar toch opgegroeid. Ja, nou dat was uh, natuurlijk een uh, heel emotioneel moment. Uh, ook al omdat mijn vader uh, in datzelfde paleis van de gouverneur destijds werkzaam is geweest. En ik dus op dat moment uh, niet alleen um, zeggen, deze geste kon maken naar Indonesië toe. Maar tezelfde tijd daar toch ook stond uh, met de gedachte... 60, 70 jaar geleden heeft mijn vader hier ook gestaan en gewerkt. Uh, en wat bijzonder dat ik nou degene ben die deze, nou ja, deze aankondiging mag doen. En hier deze viering mag meemaken naast de president. Uh, en een aanwezigheid dus ja. van nou ja, het kabinet, het Indonesisch kabinet. Uh, en dus deze uitspraken mag doen. Ja. En dan denkt u toch aan uw vader op zo'n moment? Neem ik ja, aan. dan denk je heel sterk uh, aan mijn vader. Ja. Ja, want uw vader was... Uh... Bestuursambtenaar in Indonesië? Hij was bestuursambtenaar in Indonesië. Had ook Japans gestudeerd. Zat daarom in een speciale groep. Die zich bezighield met het ontcijferen van eventuele codes vanuit Japan. En die ploeg die werkte dus zeer nauw natuurlijk met de gouverneur. En zat dus in dat paleis. Uh, vandaar dat hij wat nauwer betrokken was bij de hele ontwikkelingen in, in Indonesië dan natuurlijk veel andere bestuursambtenaren die ver weg uh, in de gewesten zaten, om het zo maar te zeggen. Ja. Terwijl dat gevoel van onafhankelijkheid in de begin jaren 40 in Indonesië begon op te spelen, aangewakkerd door mensen als Sukarno en Hatta, uh, die voormannen, was uh, ons Indië bezet door de Japanners. Waar, waar zat u in die jaren? Nou, ik heb in een uh, kamp gezeten, Chideng. Uh, wat, uh, naar ik uh, later gelezen heb, een van de strengste en, en ergste kampen is geweest. Ik heb daar met mijn moeder en met uh, mijn twee zusjes gezeten. Uh, dus tot de bevrijding, dat wil zeggen dus tot uh, fijn 15 augustus, uh, uh, toen gecapituleerd is. Uh, uh, daarna is dus mijn vader teruggekomen... die uh, meegewerkt heeft aan die beruchte Burma-spoorweg... Uh, uh, Iedereen kent de film de brug over de River Kwai. Ja. Nou, uh, mijn vader heeft daar aan meegewerkt. Is wonder boven wonder als een van de weinigen teruggekeerd uh, uit, uh, uit die jaren in de jungle. Uh, met met ongelooflijke ontberingen. En we zijn, nogmaals wonder boven wonder, als familie herenigd, uh, weer teruggegaan naar Nederland. Ja, ja, ja, toch vergeet u nu een klein tussenstukje. Namelijk die periode dat ons Indië bevrijd werd van de Japanners. Ja. En u daar nog wel zat, en nog niet terug in Nederland. En toen begon die uh, die, die, die ja. Toen was u opnieuw geïnterneerd, ja. als het ware. Maar nu, uh, ja, om, om beschermd te worden tegen uh, Indonesiërs die u kwaad wilden doen. Ja. En u kon geen kant uit. Dat klopt. Uh, wij, zaten te, wij hadden gelukkig wel uh, weg de bescherming van uh, Brits-Indische soldaten. Uh, dat waren Sikhs. Uh, en ik herinner me nog heel goed uh, dat ik ook uh, daar regelmatig uh, kwam. Ze hadden zelfs een klein uniformje voor me, voor me aangemeten. En. Uh... Ja, wij, wij uh, hoorden natuurlijk en maakten dus ook al die dingen mee. En er uh, echt tot toenemende mate op gewezen dat je dus binnen de omheining moest blijven. Binnen het kadek ja. zoals dat heette. Um, en dat je voorzichtig moest zijn. En toen mijn vader terugkwam, toen herinner ik me nog heel levendig. Dat uh, ik eens met hem mee ben gegaan. Hij was kapitein, uh, reservekapitein in het leger. En uh, dat we met een uh, jeep dus ook buiten uh, Batavia reden. En dat we ineens aangevallen werden door zo'n. Groep uh, Indonesiërs, dan dat mijn vader inderdaad het pistool op het hoofd van die chauffeur zei. En zei: Ik schiet je kop eraf als je niet full speed doorrijdt. Ja. En dat de kogels inderdaad uh, om ons ah, oren Hoe Het de angstige momenten zijn geweest At voor de was Ja, nou, het was, het was, was ook spannend ergens. Ja. Ja, ja, het gekke is, als kind ja. uh, op de ene kant ben je bang, en aan de andere kant ja. vind je het toch machtig interessant dat je vader daar eens even zo'n groot pistool tevoorschijn haalt... en dat je dus inderdaad het, het veegelijf redt. Dus maar ja. ik heb het dus wel van nabij meegemaakt. Er werd veel over gesproken. En op het ogenblik komt dat natuurlijk ja. ook steeds meer naar voren. Wat gaat u ook naar die herdenking op 15 augustus hier? in? De, wij zitten in Den Haag op dit moment. U bent het gebouw van de Tweede Kamer ja. waar wij zitten binnengekomen. Ik denk zelfs door de ingang van koloniën bijna. Ja, ja, He? door inderdaad. Waar dus mijn vader nog gewerkt heeft. Uw vader heeft hier ja. gewerkt. En op ja. loopafstand zat ja. het oude ministerie van buitenlandse zaken... Het is de andere kant ja. van het plein. Dus ja. het zijn allemaal stappen die u hier ja. ziet met een ja. enorm verleden. Ja. Uh, maar gaat u dan ook hier in Den Haag naar de, de waterpartij op 15 augustus... als die... daar de slachtoffers... Uh, ja, de als Dat kan wel. Ik was, uh, dit jaar was ik verhinderd omdat ik een, een afspraak had... waar ik niet onderuit kan. Maar normaal uh, probeer ik bij aanwezig te zijn. Ja. Ja. Zeg maar, die Bersia-tijd, Omroep Max, misschien weet ja. u dat... zond afgelopen zondag deel 1 uit van een documentaire... over die, die periode dus na dat Nederlands-Indië bevrijd was... van de Japanse bezetting, ontstond die nieuwe periode... waarbij Nederlandse Indiërs werden geïnterneerd... voor hun eigen veiligheid, zei men. Maar het was een barre tijd en een klein stukje uit die documentaire. De oorlog was voorbij, maar in Surabaya brak eigenlijk de hel los. Want toen brak de Bersia-periode aan. En we hadden daar niet... Die tafereelen, zoals we in Nederland kennen van zwart-wit beelden. Uitbundige mensen die bevrijders welkom heten en uh, de vrijheid tegemoet gingen. Nee, uh, gewapende bendes van jongeren trokken door de straten. Er waren moordpartijen en dat was één grote chaos. En de hele wijk die is uitgemoord. De rivierbrandtas die zag rood van het bloed. De lijken dreven daar. Het was een enorme, enge en gevaarlijke periode. Van mijn plaats uit kon ik in de achtertuin zien waar aan de kant een boom stond. Aan die boom werden ombeurte vrouwen vastgebonden. Geheel opgaande in hun luguber bedrijf drilden de beulen hun bamboesperen... om die daarna met al hun kracht in het geslachtsorgaan van het hulpeloze slachtoffer te drijven. Ik zag het geboren. We vermoorden vermoord met, met, met een, uh, een kleewang. En spieten, een bamboe spietzen. En zo staken ze door... Door hun lichaam. Ze hebben ze allemaal getjinktjankt, in stukken gesneden. En een buurman, meneer Eliassa, heeft ze begraven. En voor zijn goede daad heeft hij twee jaar in de gevangenis gezeten... en is hij gemarteld. Omdat hij Nederlanders had geholpen. Dat was die periode, ja, ja. en u knikt en u, u herkent het... Ik herken het, want die verhalen drongen natuurlijk ook ja. tot ons kamp door. En reden te meer om ervoor te zorgen dat we natuurlijk zoveel mogelijk binnen dat kamp leven. En dat we dus uh, ja. enfin, uh, ook een beroep deden op die soldaten, op die Brits-Indische soldaten ja. om ons te beschermen. Ja, het is lang over gezwegen, ook in Nederland ja. over die tijd. Stak dat u? Um, uh, nou ja, in die zin dat uh, uh, het heel grappig is dat veel mensen die uit uh, Indië zijn teruggekeerd... Uh, zeker in die naoorlogse periode... Uh, het zwijgen ertoe deden. Omdat ze altijd verwijten kregen van... Uh, ja, jullie hadden het lekker warm. Ja. En wat wij allemaal hebben doorgemaakt. Dus je wist van... ik, ik moet daar maar niet te veel over zeggen. Je werd ook beschouwd als een ongewenste vreemdeling. Want er was natuurlijk voedselschaarste... een huistekort. En dan kwamen ineens al die mensen uit Indië terug. Die zag men liever elders. Ja. Het zijn in Indonesië blijven. Het zijn naar Australië gaan. Maar niet in Nederland. Dus wij hadden... Ons wel de gewoonte aangemeten om maar te zwijgen over die periode. En ik denk dat het goed is dat dat op het ogenblik uh, wat meer naar voren komt. Tot half negen, twee dingen. Het govert van Braco. En uh, vooral met oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. Geboren in Batavia, de eerste tien jaar van zijn leven heeft hij daar gewoond. Met, uh, alle ellende die zojuist in een paar zinnen voorbij is gekomen, meneer Bot. En dan kom je terug in Nederland. Dat was 1947. 1947 ja. En hoe, hoe is die aankomst? Hoe gaat dat dan? Nou ja, je staat op de kade. Je hebt helemaal niks. Want we, waren echt, uh, we hadden de kleren die we in attaka. dat was uh, in Egypte... kreeg je dan uh, kleren van het Rode Kruis. Uh, met een koffertje met kleren stond je aan, ja, aan de kade. En, en verder moest je maar zien dat je het rooide. Ja. En, en weinig geleerd neem ik aan, want de lagere school, alles lag plat natuurlijk alles in die periode. Lag, precies, dus ja, nee, ik was een kleine analfabeet. Oh. <laughs> dus, dus er kan nog een eind komen. Dus, ja, ja precies, er is nog hoop voor ja, dus, een kleine analfabeet. Ja, nee, maar hoe ging dat? Hoe, hoe, hoe werd dat opgelost? Nou, want u had een echt, achterstand? Ja, ik had een achterstand, maar mijn grootvader was onderwijzer geweest, hij was al gepensioneerd, we werden ook bij mijn grootouders in Apeldoorn ondergebracht. Mijn moeder was ernstig ziek, mijn vader ging al spoedig daarna terug naar... Nederlands-Indië, zoals dat toen nog heette. En, uh, mijn grootvader zei tegen mij... joh, uh, wij gaan jou gewoon bijspijkeren. Jij gaat gewoon naar de derde of de vierde klas... En je komt s'avonds naar school, bij mij aan het bureau zitten... en zo heb ik dus heel snel, uh, niet tot mijn vreugde... Uh, maar in ieder geval wel heb ik die jaren ingelopen. En daar ben ik hem nog steeds dankbaar ja. voor. Ik kom gewoon op een achttiende naar de universiteit. Uh. Ben, bent, u met, nou ja, precies, bent u met dit uh, verleden dat we net gehoord hebben... Uh, extra gemotiveerd geweest om te zeggen... ik zoek het in rechten en vooral in internationaal recht... om onrecht te kunnen bestrijden? Nou, ik weet niet of dat het gevolg is van, van deze periode. Ik bedoel, ik ben natuurlijk altijd erg geïnteresseerd geweest... in internationale aangelegenheden. Maar dat kwam natuurlijk ook door mijn achtergrond... Uh, door familie, door mijn vader, de verhalen die je hoorde... en dan ga je automatisch ga je toch je belangstelling op dat soort dingen richten. Ja. Want wat werd bij u aan de keukentafel thuis... jou was al wat ouder natuurlijk, uh, over de kwestie Nieuw-Guinea gesproken. Want ja. uw vader was staatssecretaris ja. voor Nieuw-Guinea... in de periode 1959 63 60. juist toen dat ja. conflict met Indonesië... Ja. over Nieuw-Guinea, is het van jullie of van ons tot een hoogtepunt kwam. Ja, nou, nee, daar werd het uh, Er werd natuurlijk überhaupt veel over Indonesië gesproken. Over het verleden, over de toestand in de kampen, ook van mijn vader. En later eens dus over Nieuw-Guinea. Uh, gewoon het grappige is dat toen ik later in Amerika studeerde... en ook bij Kissinger zat... de Kissinger zei van, nou, dat is allemaal flauwekul... Uh, wat jullie daar doen in Nieuw-Guinea, geef die boel toch terug. Ik zei, nou, ik zal er een verhaal over maken, want mijn vader zit daarin... En ik dacht dat ik een mooi werkstuk had gepleegd. Met natuurlijk een verdediging voor nou ja, die geleidelijke overgang en die zaltbeschikking. Bob uh, Kissinger zei, ja, dat was aardig geschreven... maar het leek helemaal nergens op... want ik had een volstrekt gebrek aan begrip voor de geschiedenis... en het feit dat wij nog in koloniale termen dachten... Ja. die boel moest gewoon overhandigd worden. En wel zo snel mogelijk En wel ook. zo snel mogelijk. Ja. Nou, dat is toen ook heel snel daarna. Achter. Ja, dat is in de, ja, ja, 62, ja. hè, meen ja. ja, ik. 62, ja. Dus maar daar sprak, daar sprak u thuis ook over met uw vader, ja. hè? He? Want ja, ja, het was Nederland. een enorm dilemma. Het was ja. een enorm punt in Nederland ja. destijds. Ja, Nederland daar, daar hebben we heel veel ja. over uh, gesproken. Wat, wat ja. erg interessant ja. was, want we hadden toch allemaal nog een beetje het gevoel, dat is nog van ons. Ja. Uh, het, ik denk vaak dat als je geschiedenis schrijft... dat je ook eens de kranten van die tijd nog eens moet nalezen... om te kijken hoe dacht men toen over de situatie. En dat is heel anders dan als je er nu naar kijkt. Nu vinden we het gewoon in die tijd waren de grote twijfels. We waren, zeggen, bekommerd om het lot van die Papua's. We wilden eigenlijk dat stukje... Maar dat wilden wij nou houden. echt Nieuw-Guinea houden? Of wilden we echt die Papua's, zoals uh, toenmalig minister Luns... van Buitenlandse Zaken zei, op termijn zelfbeschikking geven? Maar we moesten ze nog wel even opvoeden... En onderwijzen. Ja, nou dat was eigenlijk dus uh, dat uh, van was mijn vader dat, ja. was in ieder geval zeer gemotiveerd in deze laatste richting. Ik denk dat Luns eigenlijk uit de uh, pure piek, uh, zoals dat heet, uh, tegen Soekarno vast wilde houden. En dat stuk ja. van, dat is van ons en dat krijg je lekker Ja, uit. en gaf dat veel ruzie tussen uw vader en Luns? Want, uh, ja, want dat waren natuurlijk allebei mannen uh, ja. die uh, om nieuw ja. aan, uh, ja. aan het knokken waren. Ja, nou dat heeft ook later heeft dat nog wat frictie gegeven ja? hoor. Ja, ja, daar heb ik uh, toen ik later met Luns uh, bij de NATO zat, hebben we daar ook nog wel eens Geducht oh, over. ja, het was een secretaris-generaal. Maar was ik in het ah, ja. en ik was plaats van ah, het ja. permanent weer een bot aan mijn fiets hangen. Ja, ja, precies. <laughs> uh, ik had op mijn vader een stukje in halve geschreven, waar hij toen ongelooflijk oh, ja. boos over was. Uh, ja, ja. Zo, u weet, er is op dit moment ook weer een hele discussie over uh, wat Nederland gedaan heeft uh, in ja. Indonesië in de, de vorm van politionele acties ja, in de, in ja. de jaren 47 en negen, tussen 47 en 49... of dat niet eens diepgavend, moet worden onderzocht. Wat zegt, wat zegt u als kenner? Nou, ik vind op de eerste plaats, dat is mijn algemene visie... ik vind het heel goed uh, dat het verleden objectief wordt onderzocht. Uh, en als er aanleiding is om dat serieus te doen... dan vind ik dat dat mogelijk moet zijn. Waarheidsvinding uh, staat ook bij mij voorop... Het is weer iets anders en dat proef ik een beetje als ik op het ogenblik de reacties in pers en in de media lees. Dat we weer een beetje bezig zijn met wat ik dan zelfgeesteling noem. Uh, wat zijn we verschrikkelijk slecht, uh, wat hebben wij allemaal misdreven enzovoort. En ik vind dat je dan wel twee kanten van de medaille moet bekijken. Wat hebben de Indonesiërs gedaan, hoe hebben die gevochten, wat hebben wij gedaan. We hebben grote fouten begaan. Uh, we mogen ons zeker niet op de borst kloppen. Aan de andere kant laten we wel de twee kanten van de medaille zien. En laten we ook een beetje in gedachten houden... wat ook de Indonesiërs vandaag weer tegen mij zeiden. Wij zijn een volk die makkelijk vergeven, ook al vergeten we niet. En ik vind het heel belangrijk dat we inderdaad kunnen vergeven... ook al hoeven we niet te vergeten. Maar het moet niet zo zijn dat we onszelf weer, als het ware... Ja, wat zal ik zeggen, uh, straffen, uh, onszelf voordoen en presenteren als, als een stelletje misdadigers daar. Ik denk dat dat geen recht doet aan de gevoelens die er toen waren uh, en de redenen waarom heel veel Nederlandse jongens daar naartoe zijn gegaan met de beste intenties. En ook de politici vaak, ja. misschien uit onbegrip uh, over de situatie... Uh, die strijd zijn aangegaan. Hebt u het boekje al gelezen? Nederland valt aan van Ad van Liempt. Het nee, gaat over de positionele acties. Oh, ja, ik, ja, nee, dat dat is een prachtig gelezen. verhaal, omdat ja. het on ja. ongelooflijk duidelijk maakt... Ja. Hoe ja. hier op het Binnenhof, waar we nu zitten. Uh, die politiek werd bedreven. Ja. bijna nou, provinciaal niveau ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. hoor. Het is, uh, het is daar uh, zo hard gezegd in dat boek. Ja. Ja. Ja. Maar goed, dat ja. is eenzijdig. Er duiken voortdurend nu foto's op. Hè, over ja. wat Nederlanders ja. zouden hebben ja. misdaan. tijdens die positionele acties. Nou, we hebben van de week ook weer het verhaal van Westeling gehad. de kapitein ja. die op zijn ja. levens nogal ja. tekeer is ja. dus gegaan toen. En het komt telkens weer met stukjes en beetjes naar buiten. Dus ja. een afdoend onderzoek. is heel Van twee kanten van twee kanten. Nou ja, dat heb ik ook vandaag tegen de Indonesiërs gezegd. Dit zou ook goed zijn als jullie zelf uh, eens naar kijken. Nou, dat, dat vinden ze niet fijn. Ze zeggen, wij zijn niet van het oprakelen. Wij zijn van vooruitkijken. Dat is een gesloten hoofdstuk. Uh, jij hebt, uh, fijn, hier in 2005 heb jij uh, je regrets, je spijt uh, uitgesproken over wat gebeurd is. Uh, onze veteranen hebben dat ook van hun kant gedaan. Want ja. dat was heel interessant bij die ontmoetingen in Jakarta. heb ik ook met uh, Indonesische veteranen gesproken. Ze nou, wij zijn ook de keer gegaan. Wij hebben natuurlijk ook oorlogsmisdaden begaan. En dat heeft natuurlijk van jullie kanten weer reacties uitgelokt. Dus zij zeggen, ja. wij vinden het niet zo prettig wat jullie doen. Maar als jullie dat objectief willen onderzoeken... Ja. dan uh, natuurlijk, dan moeten jullie... Maar ja, dan moet je doen. ook niet te snel wachten. Want om om ook een Burma-man uh, uh, te citeren, een man aan de Burma-spoorlijn... cabaretier Wim Kam, ja. die, die zei... Uh, de, nou ja, die zei de leven haast geen mensen meer die het nog nee, kunnen navertellen... Uh, dat was over het bezoek van Hirohito, weet u die? In, ja, ja, begin ik, jaren zeventig naar als Nederland kwam. was generaal van het Wat een ministerie. ellende, hè? Ja. hij mocht niet komen, hij is toch geweest. Zoals oh, Wim Kan, een slaapje van mijn vader. Ze hebben samen cabaret gemaakt Echt, uh, ja, tijdens die uh, periode in de kampen. Is in daar in nog iets van overgeleverd? Nou, dat weet ik niet. Ja. Ik weet wel dat ik altijd met mijn vader naar uh, de voorstelling van Wim Kan ging en dat we dan in de pauze even de hand gingen schudden en aflopen ging die dan met hem een drankje drinken en oude verhalen ophalen. Ja. Wim Kan, ja, ook op loopafstand hier in de Koninklijke ja. Schouwburg. Daar hoorde hij ook eh, ja. trouwens. Maar die Wim Kan zei dus: Als ik een paar verseerde, er leven nu nog mensen die het kunnen ja. navertellen. Ja. Dus laten ja. we niet moet wachten. Snel, ja. Dan moet nee, je snel dat, zijn. Ik vind dat ook, als het maar goed en serieus gebeurt. Ja, en dan van twee kanten. Eh, zou het ook nog zo? Want dan, eh, dan zou je ook van de Indonesiërs misschien nog en passant kunnen vragen: Wilt u ook excuus maken voor wat ons is aangedaan... in die eerder besproken Bercia-periode, die na Japanse bezettingstijd. Ja, je zou daar in ieder geval zou je het, het onderwerp kunnen opbrengen. Ik weet niet of ze daar op dit moment erg gevoelig voor zijn... voor dat soort zaken, want het, de Indonesiër denkt natuurlijk anders. Zoals ik zeg, ze hebben vergeven, het hoofdstuk is gesloten... Dus ze willen er liever niet op terugkomen. En dat is mijn indruk op het ogenblik. Uh... Goed, dat onderzoek zou gedaan kunnen worden door het NIO. Want dat heeft ja, bijvoorbeeld zou ook natuurlijk, natuurlijk ja, zeer onafhankelijk ja, uh, ja, gedaan. Ja, ja, ja. ja, en er zijn veel historici die zich natuurlijk graag in deze kluif uh, vastleggen. Nou, natuurlijk. natuurlijk. Maar zou problemen. diplomatieke consequenties kunnen hebben... als, als echt die, die stenen worden gelicht... Nou, zeg ik, waar ik dus bang voor ben... is dat het een te eenzuidig onderzoek wordt. En vandaar dat ik dus alsmaar hmm. pleit voor... bekijk de twee kanten van de medaille... en kom met een objectief beeld... en begin niet nu met ons al weg te zetten... als hè, het kranten even vuile oorlog... Hmm. misdadigers, terechtstellingen, enzovoort. Het was een oorlog. En er zijn geen schone oorlogen, naar mijn mening. En we zijn er naartoe gegaan... omdat we dachten dat het beter was... Hè, als we een onderhandelde overdracht hadden. Enfin, die. Is gekomen. Dat is het akkoord dat aanvankelijk aan, aan, ja. aan, aan de onafhankelijkheid... Precies, daar lag. maar ter discussie ja, werd gesteld. Ja. Maar goed, waar is nog niet... Nee. dat heeft dat niet geaccepteerd. Die wou echt volledige onafhankelijkheid en weg met de Nederlanders. Dat was een goed recht. Maar nogmaals, laten we al die factoren erbij nemen... en begrijpen waarom Nederland toen die twee politionele acties heeft gevoerd. Misschien heel naïef van mij, maar ik heb later wel eens gedacht... als je al die boeken leest, de, de, ook de memoires van, van Baal ontgelicht ja, verleden... Van Baal weet u wel, precies, ook zo'n bestuursambtenaar... Ha, waarom heeft Nederland Suárez in de jaren 5, 46 geen schouderklop gegeven en zegt kom naar Nederland, uh, je bent een vriend en we hadden het op de dag van vandaag ja, natuurlijk een prachtige ja, ja. band gehad. Ja, dat is in de afloop het is, is het altijd uh, ja. heel makkelijk, uh, maar ik herinner me die periode nog heel, toch hoe klein ja. ik ook was, uh, 11 12 jaar herinner we hebben toch wel de hele sterke ja. gevoelens over, uh, over ons, Indië. Ja. Ja. En, uh, zeggen, dat is een sentiment, een emotie, ja. wat je er ook bij moet betrekken. Weet u, ik mocht in de jaren zestig op de lagere school... kregen wij geen uh, blinde kaart van Indonesië te horen. Want we hadden een conflict. Er was een openbare school ja. in Den Haag. Ja. Ja. Zo uh, hoog liep dat op. op ja. Ja. Had ja. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar had, had uw vader een hekel Sukarno? Sukarno? Uh, nee, nee, nee, helemaal niet. Uh, kijk, mijn vader had natuurlijk al die onderhandelingen meegemaakt. Hij was ook de politieke adviseur van Van Mook. Hij werd later adjunct. Secretaris-generaal van de Nederland-Indische Nederland Unie. Dus hij heeft ja. dat allemaal van heen naar bij meegemaakt. En, en vertelde er ook, als hij dan weer bij ons terugkwam in Den Haag... vertelde hij erover. Dus ik heb die hele periode ja. natuurlijk vrij intensief beleefd. We zetten even een streep onder Indonesië. Ik wil even met u naar de actualiteit, de actualiteit ja. van Syrië. Want u ja. bent topdiplomaat geweest in ieder geval. U bent minister van Buitenlandse Zaken geweest. Wat moet de internationale gemeenschap doen... om de onrust in dat land, de ellende die daar heerst... Te beteugelen. Nou, ik denk op de eerste plaats dat het heel belangrijk is... om uh, heel goed contact te hebben met de oppositie... die op het ogenblik dus uh, fijn die strijd voert. Want ik wel gemerkt heb, uh, want ik ken een paar van die oppositiemensen... Uh, dat er onderling, de onderlinge verdeeldheid uh, is natuurlijk enorm. En wat veel mensen duchten is dat Assad eenmaal verdweven is... Uh, dat er dus een soort burgeroorlog uh, gaat uitbreken. Uh, omdat iedereen die Syrië een beetje kent, weet hoe enorm verdeeld dat land is tussen verschillende stammen, secten, religies, hmm. uh, taliban die er zit, allerlei terroristische organisaties die destijds daar hun tenten hadden opgeslagen. Dus dat gaat allemaal, als Assad eenmaal verdreven is, um, uh, zal dat uh, uh, zal iedereen zijn plaats opeisen. En dat wil dus, zeggen... Dus het gaat van kwaad weer... tot erger, denk ik. Dus als ik, de denk, -proef. Oh, ja, ik denk dat het, uh, zeggen, dat. Als is dat we een tijd krijgen dat het van kwaad tot erger gaat, voordat, naar nou, ik hoop, eh, onder leiding van de internationale eh, gemeenschap, we in staat zijn om eh, met die mensen dus te onderhandelen en te zeggen we zullen jullie steunen met geld en met eh, opleidingsmogelijkheden en wat iets meer zij, om te proberen om daar een fatsoenlijk regime te vestigen. Kent u Assad? Ik ken Assad uh, redelijk goed. Ja? Uh, ik heb hem een aantal keren gesproken. Uh, fijn, uh, onder meer over de Golanhoogte enzovoorts. Dat deed ik dan uh, op, ook op verzoek van Sharon. Ja, nu gaat het snel. hoor. Sharon was de Israëlse, was de Israëlse premier, premier, en de Bolan-hoogte is afgepikt de, van Syrië in precies, 67 uh, en uh, Sharon oh, zei ja. dat hij wel bereid was om dat terug te geven... Oh, ja. of ik dat dan weer aan Assad wou vertellen. Dus enfin, later heb ik Assad gesproken omdat ik de twee kindertjes... Sarah en Ammer, oh, ja. uh, los wilde krijgen. Die zaten, uit, uh, vast, die zaten vast in onze ambassade, daar ben ik dus ook ja. in geslaagd. Ja. December van het jaar daarop. Dus uh, dat is ook nog een uh, enorme diplomatieke heksentour geweest. Maar ik moet zeggen, ik heb toen ja, hele goede gesprekken gehad met, uh, met Assad. Zakofi ja. dus Annan heeft de voormalig secretaris-generaal ja. er de brui aangegeven. Ja, wat zie je hier? Uh, ja. Wat ja. ja. Weet u, uh, u bent een erkende uh, uh, gezicht en uh, stem in, uh, in de internationale diplomatieke kringen. Stel dat de telefoon gaat in Huizenbot, Zou het nog een klus kunnen zijn? Nou ja, dat soort klussen ben ik altijd ja? in voor. Uh, ja, nee, ik vind dat erg interessant. Ik ken de regio een beetje. Uh, ik vind dat dat soort dingen zijn nou precies ja, de klussen... die een ex-diplomaat en ex-minister uh, ja. kan opknappen. Ja, veel maar achter de goed, schermen. Je moet, en je moet, ja, je moet ervoor gevaagd worden. Ja, maar, dus het is nu meneer Brahim. U zou het wel leuk vinden, denk ik? Ik zou dat We heel wel een... leuk vinden, heel ja. interessant, ja. Wat beweegt u met 75? Nou ja, zoals u ziet, uh, <laughs> ik ben nog helder van geest. Uh, uh, ik uh, zit nog op mijn racefiets en kan nog een hoop aan. Dus uh, ik zou zeggen, waarom niet? Uh, ik bedoel, er zijn heel wat oudere staatslieden. Die tonen, neem aan. Neem al China. Uh, die aantonen dat je tot, dat je heel lang kan doorgaan. Nou, ik wens u nog een heel lange tijd in alles wat u leuk vindt uh, om te doen. Dank u wel dat u hier was vanavond. Dank u. Twee dingen. Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Uh, BNN zo dadelijk Winfried Baijens, Ga je doen? Nou, uh, Pussy Riot, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Want rond de straf, die vandaag uitgesproken werd uh, voor de dames, uh, viel ineens het woord strafkamp weer. En uh, Wat zijn het voor strafkampen? Wat gebeurt daar? En wat uh, staat de dames te wachten? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ook over. Over Lowlands natuurlijk. En Romario, die kennen we natuurlijk allemaal nog van. De uitspraak, ik ben een beetje moe. Maar die is nu in één keer heel erg ambitieus geworden. Dat allemaal, eerst het nieuws uh, met Anouk Thijssen. Radio 1, het NOS-journaal.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 Lachter Brahimi is de nieuwe vn gezant voor Syrië. Hij volgt Kofi Annan op, die begin deze maand zijn functie neerlegde. Brahimi was al eerder gezant voor de VN. Na de aanslagen van 11 september ging hij aan de slag in Afghanistan. En in 2003 werd hij gezant in Irak na de Amerikaanse inval. En minister Rosenthal is teleurgesteld over de veroordeling van de drie vrouwen van de Russische punkband Pussy Riot. De vrouwen moeten twee jaar naar een strafkamp. Rosenthal vindt die straf in geen verhouding staan tot wat de drie hebben gedaan. En wil dat aankaarten bij zijn Europese collega's. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Winfried Baijens. Het is iets na half negen. Goedenavond. In een uh, snik heet Biddinghuizen is Lowlands 2012 van start gegaan. In de loop van de uitzending hoor je fanatieke Lowlands-gangers... over hun festival, zoals daar zijn Erik Korton en onze Willemijn Veenhoven. En wat staat de dames van Pussy Riot te wachten... nu ze twee jaar uit het Russische snabbelcircuit verdwijnen? Rond half tien weet je meer. En Joris Kreugel die, uh, ging de lucht in om een F-16 af te tanken. Hoeveel hebben we bij ons? Nou, We hebben nu uh, 110.000 pond bij ons. En we gaan nu uh, F-16's bijtanken boven de Waddeneilanden. Ongeveer een uh, 50 mijl uit de kust. Daar is een blok lucht gereserveerd voor het tanken met onze F-16's. Waanzinnig, hè? Ja, het is nog steeds waanzinnig mooi. Wil je mee praten, dan kan dat natuurlijk ook via Twitter, via de hashtag. Hashtag PNN Today. Ja, nou, dit uh, klinkt als sport, maar sport uh, duurt even. Want Twan van Peperstraten is nog even tanker. ergens. Die komt er zo meteen aan, is mij ja. verteld. Maar gelukkig is Luuk er wel. Ja. Met uh, today's ik, wil best wat, ik wil best wat zeggen over voetbal, hoor. Ja. Dat, uh, ja. Nee, ik heb niks. Goed, zometeen in Today's Topics: uh, nieuws over een stel criminele bejaarden. Uiteraard, de eerste dag van Lowlands 2012, dus de 20e editie. En volgens mij is Willemijn daar ook al 20 keer geweest. En de aardbeving in Groningen maakte <laughs> veel los in het noorden. Er kwam een nou, hele dikke kanaal. Nou ja, schrik voor in de baan. Nou, ik zou hem proberen in te houden. Straks na 9 uur meer. Dankjewel, Luc. Radio 1, PNN Today. Ja, dit is het geluid van hoe het ook mis kan gaan op een groot festival. Vorig jaar kwam abrupt een einde aan het Festival in België. Vijf mensen kwamen om het leven nadat een festivaltent instortte door harde windstoten. Je kent het verhaal nog wel waarschijnlijk. Stijn van der Voorde, DJ bij Studio Brussel, was vorig jaar aan het werk op Pukkelpop toen het ook gebeurde en is er nu gewoon weer. Stijn, goedenavond. Goedenavond, hallo. Ja, um, hoe is de sfeer daar nu? Uh, de sfeer, het is een beetje gek om te zeggen. Zeker na die, die intro die je, net, die je net deed. Maar de sfeer is heel goed hier. Um, ik denk, zo, denk dat er heel veel mensen nog wel denken aan wat er vorig jaar is gebeurd. Want heel veel van de mensen die er nu bij zijn, die waren er vorig jaar ook bij. Mm -hmm. uh, het is niet zo dat dit het enige weekend is waarop mensen denken aan wat er vorig jaar is gebeurd. Want er is vorige weken en vorige maanden eigenlijk een heel jaar lang, is er af en toe ook wel uh, iets, iets opnieuw ja, bovengehaald. En, um, ja, de, de, de, de deal was dit jaar van kijk, we gaan proberen om er online. Dankzij alles gaan we er wel proberen om er een fijn festival van te maken. Mm -hmm. um, zonder natuurlijk ook te vergeten wat er vorig jaar is gebeurd. Want dat kan ook uiteraard niet. Um, er is nog even gesproken, ook kort nadat het gebeurde, om het, uh, om het dit jaar bijvoorbeeld niet door te laten gaan. Waarom is het besloten dat het wel moest plaatsvinden dit jaar? wil zullen doen vanuit een, een bepaald gevoel van. Um, het, het, het is niet zo dat je echt mensen gaat helpen of slachtoffers gaat, uh, gaat helpen. Uh, als je het niet meer laat doorgaan. Een Pug moet staat een feest zijn en de mensen die naar hier uh, gekomen zijn, die, die, ja, die, die onder bij de slachtoffers waren, die wilden ook graag uh, de, naar een feest komen. Zo. En ik denk dat, dat eigenlijk altijd de belangrijkste reden is om het, om het wel te laten doorgaan. Ik denk dat je dat ook wel kan doen. Um, uh, en tegelijkertijd ook respect hebben voor, voor wat er met de mensen is gebeurd die, uh, die er dit jaar niet meer. Zijn. Uh, ik denk dat, dat eigenlijk de, de het uitgangspunt moet geweest zijn. En uh, heel veel artiesten die hier spelen, heel veel van de mensen die hier terugkomen, die volgen dat ook wel. Dat is ook een van de redenen waarom de Foo Fighters bijvoorbeeld hier dit jaar spelen, die zijn ook niet echt heel lief aan de Touren, maar ze wilden wel graag uh, terugkomen naar Pukkelkop. Want toen ze op weg waren naar Hier van een hotel ja. naar, uh, naar, naar, naar Hasselt, ja, toen is het ook, ze waren er ook bij. En uh, voor heel veel artiesten die er moesten staan vorig jaar en die er nu dan weer staan, is het ook, ja, heeft het ook wel iets, iets extra, iets, iets speciaals, denk ik. En zeggen ze ook wat, als ze op het podium staan? Absoluut, absoluut. Uh... Tiny Tempa bijvoorbeeld is gisteren nog, nog wel echt iets moois gezegd. Minimaal Fighters uh, morgenavond die gaan ook zeker uh, die gaan ook wel een aantal dingen vertellen. Zo, de, de, het kan bijna niet anders. Zeker dat de bands die, die er vorig jaar bij waren of bij hadden moeten zijn, die hebben het ook allemaal heel, heel uh, strikt gevolgd. En uh, um, ja, ik kan bijna niet anders om, om er toch iets over te zeggen. Sommigen sommige doen het heel subtiel. Mm -hmm. En andere die, uh, ja, die besteden net iets meer tijd aan. En hoe reageert men dan als het. Dat uh, is toch heftig, neem ik aan, als een concert begint en dat wordt dan, uh, daar wordt aan gerefereerd? Ja, absoluut ook. En het zijn vooral de artiesten waarbij je het ook echt gelooft. Ik bedoel, niemand gaat, gaat zoiets doen om, om er zelf populair uit te komen, maar iemand als Tiny Tempa, die met een zekere cool, maar echt iets heel gemeens daarover kan zeggen. De, ja, dat is eigenlijk een soort van moment ook. Omdat het feit dat, dat helemaal stil is, uh, uh, als het vertelt, maar daarna krijgt hij toch zo'n... Ja, een applaus. Dus het lijkt maar nu van, van mensen die, uh, die zo het gevoel hebben van oké, okay, dat is mooi dat je iets over zegt en uh, we, we weten wat je bedoelt. Ja, uh, uh, uh, het gevaar is natuurlijk nooit volledig uit te sluiten, maar toch zijn er neem ik aan extra veiligheidsmaatregelen genomen. Ik denk dat er een paar extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, er zijn een aantal bomen die uitge uitgedaan zijn enzo, maar ik denk eigenlijk dat er, dat er ook niet zo heel veel dingen anders zijn. Het is dus ook niet zo dat er vorig jaar echt bepaalde zaken slecht georganiseerd waren ofzo. Daar is ook nooit, nooit sprake over geweest. Maar ja, natuurlijk, ja, het enige wat men wel doet is mensen meer informeren over, over het weer bijvoorbeeld. En men heeft natuurlijk wel een aantal extra veiligheidsmaatregelen genomen aan de tenten, maar het kan altijd gebeuren natuurlijk. Ja, want, het was voor... Even over die tenten. Het plaats van die tent, een van de bezoekers overleed omdat lichtmast omviel op een tent. Omdat de tenten te dicht bij de lichtmasten staan. Dat mag nu niet meer, hè, begrijp ik. Nee, nee dat, is bijvoorbeeld, dat, is, dat is inderdaad een heel concreet voorbeeld. Uh, maar er staan, goed, er staan nog altijd heel veel uh, masten hier. en uh, Er staan nog heel veel palen ook. En, uh, en die, als je in die tent rondloopt, zie je ook nog altijd veel palen staan. En dan denk ik ook wel aan. Ik heb ik is, uh, vorig jaar ook een, een, een hele ledwall met, met, uh, met uh, televisietoestellen. En toch grote, grote schermen naar beneden zien komen. Die staan hier ook nog altijd. Ik ben, ben ook al heel veel op reis geweest in mijn leven en ik heb al heel veel uh, exotische plaatsen mogen bezoeken waar, um, waar ook al tropische stormen waren geweest, maar waar, ik vorig jaar, allee, waar we vorig jaar in zaten. Ik heb het nog nooit gezien. Zo iets. Dat was ook iets geweldig uitzonderlijk en. Ik ben eigenlijk heel zeker dat het nooit meer zal gebeuren op die manier. Maar jullie hebben het twee weken geleden ook meegemaakt. Er kan altijd iets gebeuren. En, ja. uh, en, en die tenten, ja, dat blijft een tent natuurlijk. Hè. Ja, dan is eigenlijk vraag naar de weersvoorspellingen niet heel relevant. Maar toch, uh, het, het blijft rustig. Hè. Het is mooi weer ook bij jullie, hè? Ja, het is heel mooi weer. Het is zo 30 graden, mocht het ook 30 graden zijn. En uh, er wordt niets over, uh, over storm gezegd. Dus ik denk ja. op dat gebied dat, dat we dat er goed gaan bij zijn dit jaar. Stijn van der Voorde, DJ jij bij Studio Brussel een, een fijn festival toegewenst? Ja, we jullie ook nog veel te zien thuis. Zo meteen uh, hier uh, bij BNN Today, het laatste sportnieuws. En we gaan het natuurlijk ook over Lowlands hebben met onder andere Erik Corton. De uh, Fair is dat. En uh, Ben Howard uh, is net klaar op Lowlands... waar we het zo meteen over gaan hebben. Stond in de goalstand. Even op Twitter gekeken. Ben Howard op Lowlands. Kippenvel all over the place. En dan ben ik er nog niet eens bij. Want die hoorden het waarschijnlijk op een van de kanaal. Nou, mooi. Ben Howard dus. <tied> Ja, en dan is het eindelijk tijd voor de sport. Twan, waar was je? De weg kwijt? Ja, even nee, tanken dus inderdaad. Ja, ja, ja Twan van Peperstraat, dames en heren. Met eerst, het laatste nieuws. Eerst maar even de dagelijkse berichtgeving over Robin van Persie. Hij zou rond zijn, hij was rond. Uh, hij werd gepresenteerd. Vanmiddag was het eindelijk zover bij Manchester United. De komende vier jaar draagt hij dus het rood van Manchester United. Now, if you look forward, uh, this is a big challenge for me. Uh, which I'm looking forward to. I'm, uh... Ik ben gelukkig om hier te Ik ben blij grote dingen met Manchester United. Afgelopen acht jaar speelde hij voor uh, Arsenal. De fans namelijk niet licht op dat Van Percy vertrok daar bij de Gunners. Maar volgens de Rotterdammer is er geen ruzie tussen hem en de club. We hadden een andere view. Dat is leven. No one is, is angry at me. Uh, I'm not angry at them. Uh, and this is just a big challenge for me. Robin van Persie, zo meteen al langs de lijn praten we even met de assistent-trainer van Manchester United, René Meulensteen. En wielrenner Theo Bos heeft voor de tweede keer op een rij... de Dutch Food Valley Classic gewonnen. Deze koers heette overigens vroeger gewoon Velendaal-Velendaal. In de sprint won Bos onder meer van de Slowaak Peter Sagan. Knappe prestatie dus. En Ranomi Kromovijojo is voor de laatste keer deze week gehuldigd. Dit keer was het in haar geboorteplaats Sauerd in Noord-Groningen. Jojo werd rondgereden in een oldtimer... en kreeg een schilderij overhandigd. En uh, ja, Je ziet haar, gewoon haar blik in de ogen. Hè? Dat straalt power, zelfvertrouwen. Het is die killersblik, hè? Wow, ongelooflijk. Maar toch ook wel dat het zo mooi, zo mooi vrouwelijk gebleven is. En die vastberaden glimlach. Ja, en dan het water eigenlijk. Het blauwe symboliseert een beetje het water. En, en de golven, de druppels, weet je wel. Maar ze altijd toch in uh, heeft verkeerd. Ja. Ja, dus ik, ben, uh, ik vind het een prachtige ding. Ik hoop dat zij het mooi vindt. Vast wel. Ja, het is een stoere vrouw. ze wow, zijn maar trots op haar, zeg. Wow, wow, wow. Ongelooflijk. Het zou je dochter maar zijn. Ja, ik dacht even dat we weer een weerman horen, maar het was toch echt... Uh, de, de burgemeester poëtisch dat een poëtisch stukje dit. In uh, ja. Langsleid trouwens een reportage over het dorp dat helemaal uitliep van, uh, van trots uh, voor uh, Aranomi. Ja, El Romario, die weet je natuurlijk ook nog wel, hè? De oude voetballer. Ja, ligt, die steden hoorde de politiek in. Uh, ja, ja in daar gaan van, we het straks ja. over hebben namelijk. Ja. Ik wil uh, dolgraag uh, burgemeester van uh, uh, Rio worden. Maar goed, dat later. Dankjewel, Tom van Peperstraat. BNN Today. Today. Winfried Bayens. Ja, Lowlands is begonnen. En als je Lowlands zegt, dan zeg je Erik Corton. En uh, normaal schuift hij hier aan uh, op vrijdagavond. Maar hij is uh, diehard Lowlands ganger. En dus daar, Erik Korton, goedenavond. Hey, Winfried, hallo. Uh, ja, uh, even tellen, hoeveel is het voor je? Och, jezus, het is de 20e editie. En volgens mij heb ik uh, een stuk of. 15 of 16, ik weet het eigenlijk niet. 15 of 16 van meegemaakt denk ik. Dat is veel. Dat is veel. Ja, best wel, best wel. Al. Als jij nou moet kiezen, want je staat op veel festivals uh, uh, in het jaar, uh, Pinkpop ook. Als je nou moet kiezen, uh, kies je dan voor Lowlands? Nou ja, dat is een beetje raar. Want, want het zijn natuurlijk, het zijn twee echt totaal verschillende festivals. Pinkpop is het festival. Waarmee min of meer voor ons gevoel. Je hebt natuurlijk paaspop in Schijnel, wat echt de aftrap van het seizoen is. Daar is het af en toe in april nog zo, gewoon zo koud dat mensen in een tent liggen te bevriezen. Hmm. Uh, en dan komt pingpop en dan hopen we altijd op mooi weer. En de afgelopen editie van pingpop was gewoon ronduit heet te noemen. Uh, en dat is eigenlijk altijd een soort van begin van het festivalseizoen. Hè? Dat is groot en er staan populaire bands. En er zijn maar twee po of drie podia, de dus twee grote podia en een tent. En Lowland, dat is dan een beetje aan het einde van het festivalseizoen. Is gewoon. Ja, dat, dat is een ander, dat is een parallel universum. Ja, maar toch even, even <laughs> muzikaal, want uh, Pinkpop zijn de grote namen... en daar staan ook bands tussen die je te gek vindt. Maar volgens mij ja. ligt jouw muzikale hart veel meer bij Lowlands... want daar zit meer het alternatieve. Daar, zit, daar, daar, zitten wat, daar zitten meer de beginnende beentjes. Er is ook meer ruimte voor Nederland. Band die hier, en daar hou ik heel erg van. Ik vind het heel belangrijk dat wij uh, uh, in Nederland een goede, gezonde... en een, en een bloeiende, florerende popcultuur blijven houden... In, uh, in tijden van crisis en andere, en andere toestanden. Dat dat, dat, dat dat nog steeds kan. En daar is Lowland ook wel. een. Een pleitbezorger van. En er is, ook, er is ook heel veel daarin te vinden. Ja. Eh, maar, ook, maar ook gelukkig een aantal grotere namen. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik ook wel leuk. Ja, we noemden net al even de voervaarters dus naar aanleiding van ja. Pukkelpop. Maar um, uh, uh, 55.000 mensen zijn daar. Leg eens even aan de andere mensen uit wat nou het Lowlands gevoel is. Het Lowlands gevoel is wat ik net zeg, dat is een, dat is een parallel universum. Je gaat, niet, je gaat niet even naar Lowlands, je bent gewoon drie dagen even in een totaal andere wereld. En dan kun je het niet te vergelijken met een pretpark of met een, met een zonvakantie. Nou, hoewel, dat is de, deze dagen wel, het is al gloeiend heet hier en zonnig. Maar het is, uh, het is, je kunt je even onderdompelen in, uh, in plezier, mooiigheid, gekkigheid. Er worden hele rare dingen georganiseerd, mensen die kunstprojecten hier hebben. Maar, en heel veel muziek, je hoeft even niet na te denken... Over dat je maandag weer naar je werk uh, hoeft. En je kunt je even echt helemaal verliezen in, oh. in mooie dingen. Ja, jij moet daar wel gewoon overigens uh, ook werken. Maar dan ja. kan jij, neem ik aan, met de autoriteit die jij inmiddels hebt... wel bepalen dat je naar sommige dingen per se wil en gaat. Wat, wat ja. wil je niet missen? Um... Ik heb net al iets gezien wat ik niet wilde missen, dat was de Gaslight Anthem, dat is een beetje uit, uh, uit New Brunswick in New Jersey in Amerika. En dat, ja, die maken gestaalde uh, uh, industriële pop, zou ik maar zeggen, alla Bruce Springsteen, dus werkmanspop. De werken, simpele, goede, straightforward liedjes. En dat liet ze hier net ook weer zien, dus die heb ik in het geheel gezien, daar werd ik heel blij van. Ja. Ondanks het feit dat het misschien niet hun allerbeste optreden ever was, maar dat dondert dan vaak niet. Uh, morgen komen de Eagles of Death Metal langs, Triggerfinger komt Klinkt langs. gezellig. Ja, de nee, Dead Metal is eigenlijk vooral ook heel leuk. Dat klinkt als, als heel hard en heel snoei, maar het ja. is gewoon echt ook straightforward straight rockietjes En dan werken we langzaam toe naar zondag en afsluiten op de, de Foo Fighters. Want dat is toch wel gewoon mijn favoriete band van alle tijd. En uh, vrienden, hè? Ja, ook nog. Ook ja, nog. Ook nog Wanneer zien en horen uh, uh, we jou weer waar? Um, vanavond om. Oh god, ik even snel kijken. Want vanavond beginnen wij om half twaalf. Op Nederland 3. Daar zijn wij te zien. Uh, op Nederland 3 live vanaf het uh, terrein. Met dingen die we vanmiddag hebben opgenomen. En gewoon een sfeerverslag van hoe de nacht op Lowlands verloopt, Want die gaat, uh, die gaat door. Het is een 24-uurse economie. Morgenavond doen we hetzelfde. En zondagavond ook. En morgenavond ben ik tussen 6 en 8. Ook nog te horen op 3FM. Kijk, Erik Anton, veel plezier daar. En dankjewel. Thank alvast. Dankjewel. Really be in LA. Yeah. Dit is uh, Lowlands uh, 2012, even samengevat, in 34 seconden ongeveer. En dat is wat uh, ook onze eigen Willemijn over gaat horen. Willemijn, goedenavond. Hey, goedenavond even. Net terug Hi. van uh, de Olympische Spelen en nu weer vol aan de bak op Lowlands. Okay, ja. Nou ja, zeg maar gewoon veel bier drinken, hè? Uh, Ik heb meegehouden, dus dat, dat hoor je zeker wel. Nou, dus, uh, we, ja, we ja, gaan het horen. We, het, staat, we staat gaan het een horen. meter naast, maar dan ga ik zo aan beginnen. Uh, hoeveel is Lowlands voor jou? Ja, nou ja, 20 edities en dit is mijn twintigste keer, ik ben alle keer geweest, ja. ja. ja ben al ja. zo oud? Ja, ja, ja. ja. Ik zat altijd net te denken, wat verandert er nou op Lowlands? Nou ja, uh, iedereen wordt zo jong of ik word zo oud, maar ja, ja, het zegt waar, ja, dat zegt iedereen over. wat, hoe oud ben je dan? En dat valt nog wel Nee, dat weet jij best. Maar ik was er ja. gewoon heel vroeg bij. Ja, ja, zeg ik dan heel netjes. Maar even, ja. uh, um, uh, wat is dat Lowlands gevoel? Want uh, de mensen die er willen zijn, die zijn daar. Maar de mensen die thuis ja. zitten, wat missen ze nou? Uh, ik, hoor, ik hoor Erik net zeggen dat het een parallel universum is. En dat, dat is het inderdaad. En ik heb altijd met een vriendinnetje het gevoel alsof lowlands er altijd is. Het is er eigenlijk stiekem altijd. Maar even drie dagen per jaar stap je erin. En um, dan... Ik merkte meteen al, je komt hier door de poort. Ik was tien passen door de poort heen op het terrein en dan komt een jongen me af en die zoemt me in mijn nek. Hij heeft me een hele dikke zoen. Kijk. En ik schrik een beetje en vervolgens zegt hij doorgeven. Ik zeg, wat? Doorgeven? En dat is een beetje het idee, het, het is heel erg woodstock, love and peace en dat klinkt allemaal heel verschrikkelijk. Maar als je hier bent, dan denk je, ja, zo hoort het. En ik geef die zoen door en ik zie dat meisje naar iemand toe rennen en die geeft hem ook weer door. Ja. En dat is voor mij, uh, het, is, het is zo vriendelijk, dat is zo leuk, iedereen is, is echt... We staan net enorme rijen bij de toiletten want dat is de enige plek waar je water kan halen. Normaal mag je geen flesjes meenemen, want dan zijn ze bang Nou, dat mag dit jaar wel gooien. toch? Flesjes ja, mag dit, je meenemen. Ja, precies. Ja. Dit jaar mag het dus wel. Ja. En staat, dus ik denk dat er echt zes meter dikke rijen bij die waterbak staan. En iedereen is alleen maar gezellig met elkaar aan het flessen. Oh, hoe vaak kom jij er al? Blablabla. Dat is het lonelijke gevoel. En dan, als je twintig jaar er bent geweest, toch even een kritische noot. Wat moeten ze nou eindelijk toch eens een keer veranderen daar? ja Op een van manier krijgen ze die wc's. Ik bedoel ik ging net naar de wc en denk je, jezus, het is pas vrijdag, die, die niet dat moet, dat moet op een van manier anders kunnen. Dat, ja. dat, dat zou toch anders moeten. En het is ook nu ook alweer een enorme puinzooi hier. Maar goed, ik weet ook dat ze straks als het terrein dicht gaat, gaan ze het gek loopt schoonmaken. Ja. Maar als ik nu om me heen kijk, is het al een soort... Uh ja nucleaire explosie ja, er er ook een beetje bij hè? kom op het moet niet te nee, schoon worden er hoort er ook enorm ja, bij ja. maar ja je vraagt naar een kritische doop ja ja dat is maar een <laughs> klein beetje gewoon een opruimdienst en dan uh, goed smeren ja. de komende dagen en laagjes draaien willemijn dragen bedoel ik wat zeg je nou laagjes dragen, dragen en laagjes goed smeren dragen. Is mij verteld. Nee, zo, zo min mogelijk dragen. Dat is uh, mijn bedrijf dan. Nou, dat kan iedereen gaan zien op het uh, Lowlands Festivalterrein. <laughs> en een leuk fenomeen uh, voor alle ja. luisteraars. Willemijn en haar Lowlands stem. Dat is dinsdag weer te horen hier <laughs> in BNN Today. En dan hoor je nee, ook... Ik heb beloofd aan de redactie dat ik een beetje oples. Ja, dan hoor je uh, vanzelf hoe leuk ze het heeft gehad. Willemijn, veel plezier. Ja, ja dankjewel. je Radio 1, BNN Today. Ja. Zo rond uh, kwart voor tien leren we van de meester zelf hoe je het best een boeiend college geeft. En je komt er ook nog achter waarom Romario graag de burgemeester van Rio de Janeiro wil worden. En uh, vind je het programma leuk? Facebook.com slash BNN Today. Daar kun je dan je virtuele duim opsteken en dat wordt hier dan weer enorm gewaardeerd.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 volgen op Lowlands, uh, Will and the People in de India-tent. En dat is om tien uh, uur vanavond. Mocht je er nog naartoe gaan, dan kan je ze dus nog uh, meepikken. Joris Kreugel dan, die komt deze week daar waar wij, normale stervelingen, niet zo makkelijk terechtkomen. Vandaag gaat hij de lucht in om een F-16 af te tanken. Boom operator Oscar, net hebben we de briefing achter de rug en hier staat hij dan de Prins Bernhard. Nou, dit is een uh, DC10. We gaan zo meteen boven, uh, wat ik begrepen heb, uh, de Waddenzee uh, F16-tank met deze DC10. Ja. En dit zit dan helemaal vol met uh, kerosine? Het is kerosine, er zit nu 210.000 pond in. Het is uh, ongeveer 100.000 liter brandstof. En hoeveel F16's moeten er dan zo bij gevuld worden? Er komen er 10 langs. En dan denkt iedereen natuurlijk van hoe is dat mogelijk in de lucht. Maar eigenlijk zo, deze deze 10 die heeft een soort staart van achteren. Ik zeg het maar even een piemel. En die gaat eigenlijk een soort wipje maken met een F-16. En jij bent verantwoordelijk voor dat achterin die staart waar de kerosine doorheen gaat. Ja het is een boom zoals wij dat noemen. Een tankbuis. Hè? Ja. En in die tankbuis zit een telescoop. Die telescoop kunnen we uh, uitschuiven en weer intrekken. Die F-16 komt op een bepaalde hoogte aan. En uh, wij zullen dan uh, die tankbuis iets uit het midden houden... om die F-16 de mogelijkheid te geven om langzaam in te komen. En dan langzaam schuiven we de telescoop in het uh, vulgaatje van de F-16. Op 8 kilometer hoogte gaan we een aantal F-16's aftanken... die uh, meedoen aan de oefening F-Wit op uh, Leeuwarden. Er staat geen stuur, er is bij de deur. Nee. En dit is jouw plek. Er staan twee stoelen. Deze stoel is voor de boomoperator. En deze stoel is voor de instructeur. Dus je op de rug eigenlijk van de cockpit af. Vijf monitoren hebben jullie voor je neus. En dan kun je eigenlijk gewoon een soort achteruitkijkspiegel. Maar dan door een beeldscherm kan je de achterkant van het vliegtuig zien. De onderste twee, dat zijn beide stereomonitoren. Uh, waarom heb je stereo monitor nodig om natuurlijk diepte te kunnen zien? Je wil weten hoe ver dat die nozzle inlaatstuk uh, van de F16 af is. Dat is eigenlijk een heel duur videospelletje, hè? De ja, volspanning zit ik nu naar die beeldschermen te kijken. 12, ik hoor net dat de 12 F16's deze kant op komen. De tankbuis is nu te zien. Op uh... het beeldscherm. Hij is Hij uitgeklapt, een... zeg maar. Ja, de tankbuis is ongeveer een uh, 15 tot 18 meter. Je ziet daar achterin, zie je Wat ze ook uh, ja. naderen. Het is net een hele kleine vlieg. Ja. Wat zijn er twee? Ja, het zijn er eigenlijk drie. Twee gaan naar observatie. Dus die gaan naar de linkervleugel. En uh, de nummer drie, die zit nu al achter de boom. Achter de tankbuis. Ja, steeds dichterbij, de F-16's. Ja, die blijven daar gewoon rustig hangen. Totdat hij uh, gerefueld is. Daar gaat hij naar de rechtervleugel. En dan vervolgens komt de nummer 2. Fantastisch hè? ongelooflijk. Hij hangt er nu onder. Ja, hier rechts de tankbuis onder. zit vast aan de F-16. Naast Oscar, de boom operator, hebben we ook Joel bij ons. En die is F-16 piloot. En jij ziet het nu ook allemaal even vanaf de andere kant. Want normaal gesproken hang jij hieronder, hè? Dat klopt, ja. En het is nu zaak dat je nou, heel rustig met jouw flight controls bezig bent. Je opereert heel dicht bij een heel groot vliegtuig. Je moet exact dezelfde snelheid vliegen als hij. Je kan je voorstellen als je iets zachter of uh, harder gaat, dat het niet gaat werken. Er zit een grote gele streep onder het vliegtuig, helemaal van achter naar voren. Zodat je niet te veel naar links en naar rechts gaat. En dan heb je de lichten onderaan het uh, tanktoestel die jou vertellen of je iets naar boven, naar onder, of iets naar voren of naar achteren moet. De lampjes onder het vliegtuig geven eigenlijk precies aan waar jij moet vliegen. Correct, ja. ja. Waarom wordt er in de lucht getankt en waarom gewoon niet op de grond? Voor training is het niet altijd nodig om in de lucht bij te tanken. Maar wat je ziet in operatiegebieden, zoals Afghanistan waar ik was en Libië, dan moet je of zo'n eind vliegen om daar ten eerste al te komen, dat je weer moet bijtanken om daar nog steun te leveren, of je moet... En uh, je hebt een bepaalde slottijd, bijvoorbeeld drie of vier uur, dat je de mensen op de grond moet blijven kunnen ondersteunen. En dan is het zaak dat ja, als jouw F-sessie na twee uur leeg begint te raken, om dan weer opgetopt te worden om uh, zo doen en de mensen op de grond te kunnen blijven steunen. Ja, klinkt gewoon heel gemakkelijk, dat tanken in de lucht. Uh, Joris Kreugel was dat. Zometeen bnn 2 natuurlijk verder tot tien uh, uur. Uh, en dan hebben we het over de dames van Pussy Riot. Waar gaan ze nou heen? Ze moeten naar een kamp. En hoe zien die kampen eruit? Het ook nog uh, met uh, uh, onze correspondent in Brazilië over Romario, de voetballer. Die wil burgemeester worden. En de Piratenpartij schuift weer aan. Tot zo, eerst Anouk Thijssen.